het over de richteren gehad en uiteindelijk komen we bij samuel terecht en we hebben gezien wat een heerlijke wijze dat samuel al is afgezonderd voor het werk van de vader het werk van de heer om in zijn tempel te gaan arbeiden He, al vanaf dat hij geboren werd ja en zijn ontwikkeling van zijn leven zo is een schitterende ontwikkeling geweest en je zou wensen voor ons in ieder persoonlijk dat we die ervaring zouden maken om zo in de dienst van de heer te mogen staan ik denk dat hij samen wel ook een prachtige kerel is geweest. Ik denk dat hij een fantastische man geweest. Hij was bewogen met het volk. Hij was bewogen omdat het volk in zonde leefde. Ja, je moet ook een hart krijgen voor dat volk... om uiteindelijk door God uitgekozen te worden... om het te gaan zeggen tegen het volk. De meeste profeten, wat hebben ze daarmee gedaan in het verleden? Dus denk erom, als je gaat verkondigen wat Abba Yahweh te vertellen heeft... ...staan de mensen op het puntje te kelen. Of je mond dood te maken. Dus hoe harder de boodschap wordt... ...hoe zuiverder de boodschap wordt... ...hoe sneller de mensen zullen komen... ...hou alsjeblieft je mond. Jou willen we niet meer horen. Dus hoe meer we gaan naar Torah... ...dat is de basis van het verbond... ...wat Abba Jaber heeft gesloten... ...met zijn volk Israël... ...hoe dichter we bij die waarheid gaan komen... ...hoe meer de mensen afstand van je nemen. Want je gaat natuurlijk gewoon Sabbat vieren... Naarmate dat je de Torah gaat verstaan, ga je Sabbat vieren. Alleen Sabbat vieren? Want nee, natuurlijk niet. Je gaat alle feesten vieren. Hoe kan je nou nog vergeten de feesten van Abba Yahweh te vieren, terwijl het zijn feestjes zijn? Ik denk dat wij een God hebben die houdt van feesten. Echt waar. Wij hebben een God die houdt van feesten. En het is een vreugde om als broeders en zusters samen te komen op alle feesttijden van Abba Yahweh. De Sabbat is er ook eentje van. He, dus wees hartelijk welkom op het feest van de Heer. Wist u dat er vele genodigden waren ooit door de koning? Hoeveel heeft u niet geroepen? Alle genodigden werden geroepen om te komen naar de bruiloft van de koning. En hoeveel kwamen er? Niet één. Heel volk Israël wordt geroepen door vader, kom terug. Maar er komt er nauwelijks één. We hebben een klein groepje, Juda, er is wat Israël, Israëlieten. Ik zie onszelf nog een beetje als Israël, of als Efraim. We gaan samen die, die twee stokken worden, die aan elkaar gezet gaan worden, Juda en Ephraim. Maar het is een wonderlijke ervaring tot de Heer ons toch geroepen heeft... zodat je op een Sabbat in de samenkomst gaat zitten... en dat je op de feesttijden van de Heer ook bij elkaar gaat zitten. Want het zijn namelijk de Sabbaten die een teken zijn tussen Abba Yahweh en zijn... Volk. De Sabbat is een teken tussen God en zijn volk, opdat dat volk zou weten dat hij onze God is die ons apart zet. Dus door de Sabbat te vieren, zegt de Torah, dat God je daardoor apart zet. Geen Sabbat vieren? Wat is dan het antwoord? Niet apart gezet worden. Het gaat erom, we kennen vader... En dat kunnen we aantonen door zijn sabbatten te vieren, want hij noemt de sabbatten een teken. Een teken tussen u en mij, zegt hij, opdat u weet dat ik je God ben die jou door het vieren van die feesten apart zet. Als u de feesten van Abba Yahweh niet viert, bent u niet apart gezet. Zo zegt het woord het. Is de pauze apart gezet? Hij ja, is echt apart hoor, die man. Maar, hè? Echt apartheid, zegt hij alweer. Het gaat niet om hem uh, naar beneden te halen, maar de leugens die hij verkondigt, zijn leugens. En we hebben daar als hele christenheid als volgelingen achteraan gelopen. We werden protestant, we gaan protesteren tegen Rome, maar we doen nog steeds wat Rome zegt. Nee, we moeten de hele boel overboord gooien. Alles wat je geleerd hebt en opnieuw de maatpaaltjes gaan neerzetten. Gewoon de Torah open doen en gaan... Kijken wat er staat. Ook in Torah en profeten lezen we van Yeshua. Zo gaan we in het Nieuwe Testament Yeshua ontdekken. Maar velen hebben Yeshua ontdekt en hebben gedacht, dit gaat weg. Onmogelijk. De basis van Gods oordeel is Torah. Zo werkt het in, uh, in onze maatschappij ook. De basis waarlangs we gemeten worden is de wet. En als je de wet overtreedt, zegt meneer de rechter, heb je dat gedaan? Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb het niet geweten, meneer de rechter. Ja, dat doet er niet toe. Hier rijden we rechts en we stoppen voor het rode licht. En u gaat links rijden. En of u nou aardig bent of niet aardig bent, mooi bent of lelijk bent... de rechter zal zeggen, er staat 400 euro boete op links rijden. En gaat u betalen? Je gaat echt betalen. En betalen niet Kes, er komt de, de, de man van de sterke arm... die komt je halen en die komt je brengen naar het cachot. En dan mag u dan een maand zitten voor die 400 euro... Het voordeel is, je hebt gratis eten en drinken. Maar je ziet dus wel, de wet gaat gewoon door, of wij het nou voelen of niet. Maar broeder en zuster, zo ook is het in het verbond wat God met Israël gemaakt heeft. Abraham, Isaac, Jacob, heel Israël. Alle verbonden zijn gesloten met wie? Met ons? Echt niet waar? Verbonden zijn gesloten met Abraham, Isaac, Jacob en gans Israël. En wij worden als heidenen ingeplant. We zijn dus niet de erfgenamen, maar wij zijn de mede-erfgenamen. Of uh, onze oudste broer dat nou leuk vindt of niet. Die oudste broer heeft ook gemopperd op die jongere broer die kwam, weet u nog? Hij had alles vergooid in het leven. Hij is naar de horen geweest. Hij heeft alles gedaan wat God verboden. Uiteindelijk raakt hij een lage wal en mag hij alleen nog maar het voer van de varkens eten. Oh nee, dat mocht hij ook niet eten, hè? Hij mocht alleen maar voeren. Maar hij begeerde dat varkensvoer voordat hij dacht, oh, ik ga terug naar mijn vader. Nou, dat is een, een ervaring die we allemaal maken, ook het volk van Israël. Daarom heeft het volk van Israël richters nodig. Uiteindelijk is het zo afvallig geworden, God zendt richters naar Israël. En die doen niets anders dan tegen Israël zeggen, jullie lopen te zondigen. Ze gingen achter Jerobiam aan, kent hij hem nog? Jerobiam die veranderde de feesttijden van Yahweh. En ze gingen er zo achteraan. Hij denkt, ja, hoe krijg ik ze nou weg uit Jeruzalem? Wat zegt hij? Een beeld in het zuiden, een beeld in het noorden van die kalver. Hij ze hebben ze een plekje om te aanbidden. En Israël doet het. Maar ze hadden gewoon naar Judea gemoeten, naar Jeruzalem, om voor Gods aangezicht te komen. Lieve mensen, wij hebben exact hetzelfde. Je zou het hele christendom kunnen noemen en vergelijken met Jerobiam. Ze hebben een andere godsdienst, ze hebben andere feesten. Het zijn wel onze broeders. Ze geloven in Yeshua, maar ze zijn misleid. Dus we geven ze geen zetje van ons af. Nee, we moeten ze zeggen wat de Heer zegt. Misschien wel. Misschien zijn wij allemaal in ons christendom een soort afvallig Israël geweest. Alleen we snappen dat, zijn we nog niet helemaal dan. Ik ook niet hoor. Maar we worden wel, als dat hele Israël wat weggegaan is, worden we teruggeroepen tot Torah. En we gaan ons verzoenen met onze oudste broer. Broeder en zuster, waar gaan we het over hebben? Ik wil even herhalen wat we een paar weken geleden besproken hebben. Dus daar hou ik één sheet voor en dan gaan we verder. We hebben een paar weken terug gewezen op de tekst van 1 Samuel 2, vers 30. Daar zegt het volgende. Want wie? Mij Eren zal ik eren. Hé, hey, over wie ging het ook weer? Hofnie en Pinas. Wat flikten die priesters? Het is weer een veel te lang verhaal om te vertellen. Maar ze jatten uit de pot. Ze hadden vrouwen voor de tempel, voor de tabernakel waar ze dienden. Onmogelijk dat een priester zo leefde. Maar het gebeurde wel. Wie mij eren zal ik eren, maar wie mij versmaadt, zullen gering geacht worden. En dit is heel erg zacht vertaald. Maar de werkelijkheid is, veel heftiger, broeder en zuster, wie mij versmaadt, Echt waar, God zal hem versmaaden. Wie van ons zou nou God willen versmaaden? Wie heeft er nou behoefte om iets anders te doen als wat vader vraagt? Niemand toch? Daarom zitten we hier. Dat was een van de teksten waar het om ging. Samuel 3, vers 19 en 21. Samuel groeide op en Yahweh was met hem. Zo staat het er. En liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Alles wat Abba gesproken had over Samuel, hij liet geen woord ter aarde vallen. He, hij is geboren, hij is opgegroeid, hij is in de tempel terechtgekomen, hij is gaan functioneren, precies zoals God het gezegd heeft. Yahweh verscheen ook verder in Silo. Silo is de plaats waar de tabernakel stond. Want hij, Abba Yahweh, openbaarde zich in Silo aan wie? Aan Samuel. En hoe openbaarde hij zich aan Samuel? Door het woord van Yahweh. Dus vader sprak met Samuel. U kent de geschiedenis. Samuel... En hij holle naar Eli. Ja, heer, wat is er? En ik heb niet geroepen. Drie keer toe. Voordat Eli door had, tot hij voor het eerst de stem van vader hoorde, maar hem niet herkende. Wij herkennen ook de stem van vader. Ik weet het zeker. We hebben al zoveel uit het woord van vader gelezen. We zijn al zo doordrongen van de woorden van vader, dat je midden in de nacht wakker kan worden. En dat je zegt, amen, dat is zo. Dat je een tekst in gedachten krijgt, of een ander woord. Of dat je de Bijbel openslaat en zegt, oh mijn god, heerlijk om uw woord te lezen. Ook de vervelende dingen zijn zelfs goed om te lezen. Nou, dat waren de dingen waar we gebleven waren. Er gaat iets gebeuren, want die Samuel, die leeft natuurlijk in een tijd dat hij niet tussen vrienden leeft. De Filistijnen, de Tyriërs de Moorden, we kennen dat lied wel. Hier heeft hij last van Filistijnen. In Israël hebben ze last van de andere Stijnen. Palestijnen. Maar ze doen hetzelfde. Ze komen allemaal ja, uit een hoek om Israël te bestrijden en zijn levensadem weg te nemen. Want ze willen allemaal dat ze verdronken worden in de Middellandse Zee. Maar prijs Abba Yahweh gaat niet gebeuren. Al gaat de hele wereld rondom Jeruzalem liggen, ze zullen in lofgezangen uitbarsten. Echt waar. Ze zullen echt de muren van Jeruzalem niet omhalen, ze zullen zelf omvallen. Als de heerlijkheid van vader zich openbaart in zijn Shekina, dan wie blijft er dan nog staan? He? Het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. Waarom? Israël trok ten strijde tegen de Filistijnen. Wie van u gaat er mee? Heeft u nog Filistijnen te killen in uw leven? Ik bedoel niet je oude dominee hoor, of de ouderling of... He? Dus het moet wel helder blijven natuurlijk. Heeft u nog Filistijnen in uw leven om te killen? Kijk dan diep in je hart waarvoor je je elke keer schaamt en waardoor je vergeving vraagt. Er zijn genoeg Filistijnen in ons leven om te killen. Dus probeer het ook een beetje op een ander niveau te zien. Dat we verder denken als alleen maar die fysieke Filistijnen. Maar Israël, oftewel de Emmanuel gemeente, trekt ten strijde tegen de Filistijn. En legerde zich bij Ebena Ezer. De Filistijnen echter hadden zich gelegerd. En ja, natuurlijk, want ze zijn tegenover u. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover Israël. Wie ging nou eigenlijk de strijd aan? Is het nou Israël of is het de Filistijn? Ja, toch? Israël trok in strijden. Vind je het gek dat als je iemand in strijden trekt om hem iets te vertellen, of een boodschap die hij eigenlijk niet wil horen, ga eens naar je familie toe over de Sabbat praten. Heb je die ervaring al gemaakt? Gaat over de andere dingen praten die we met elkaar geleerd hebben. Het voldooste dopen. Ja? De feesten van de Heer vieren. Nee, probeer maar eens tegen Filistijnen te vertellen wat Abba Yahweh zegt. Nou, dat is hier natuurlijk helemaal moeilijk. Maar die Filistijnen, dit zijn natuurlijk niet christenen. Dit zijn dus de andere volkeren die Israël haten en Israël wil vernietigen. Het Israëls land willen innemen. Eén ding is duidelijk: ze stellen zich in slagorde op tegen de Filistijnen. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegen over Israël, want Israël die kwam natuurlijk aan. De strijd werd algemeen en Israël leed de nederlaag. Zo, dat is weer heftig zeg. Dan denk je toch, ik trek op tegen die Filistijnen en je krijgt klappen van links tot rechts en dan gaan er, hoeveel dood? 4.000 man sterven Is dat offer waard? Vindt u dat offer waard, 4.000 man? Helemaal niks. Hadden ze opdracht gekregen van God om de Filistijn te bevechten? Echt niet waar. Het staat nergens. Eén ding is duidelijk. De strijd werd algemeen en Israël leidt de nederlaag. Je zou dus kunnen zeggen, God is niet met hen. Hé, hey, wat kan je daaruit afleiden als God niet met je is? En je verliest de strijd tegen de zonde. Dat je God niet centraal hebt gesteld in je leven... Al die Israëlieten die kwamen niet elk jaar voor de tabernakel om de feesten te vieren... en om hun gaven en offers te brengen waarvan het priesterschap moest leven. Het was een zootje in Israël. Iedereen had zijn eigen lol en zijn eigen god en zijn eigen afgoden. Zo was het in Israël. Echt waar. Israël stelde zich op in slagorde tegenover de Filistijnen. Maar Israël leed de nederlaag tegen de Filistijnen. Deze versloeg in één slag op het openveld 4.000 man... Dit is toppunt van verdriet. Menen het dat je in de weg van God staat en je gaat de strijd aan en je krijgt klappen. Wilt u zo strijden voor God? God die kan ook niet zegenen als de goddeloosheid is. Het blokkeert. Er is één man die heeft gestolen uit Jericho. Ze kunnen heel Jericho niet innemen omdat er iemand steelt in de gemeente. Er is één echtpaar in de Nieuw gemeente, die zegt, hier hebben we onze 10.000 gulden, dit is alles wat we hebben. Ik bedoel 10.000 shekel. Maar ze hadden er 20. Ze hadden rustig 10.000 shekel kunnen geven als schrift aan de gemeente. Geen punt. Maar zeg niet, dit is alles wat we hebben. Om dat verschilletje sterft zowel hij als zij. Want in het lichaam van Yeshua kan geen leugen functioneren voor Gods aangezicht. Ik ben maar erg blij dat er bij ons zulke doden niet vallen. God is heel genadig met ons. Hij heeft alleen een voorbeeld gesteld in de eerste gemeente. Maar God denkt nog wel op dezelfde wijze. Hij verwacht trouw van zijn volk. Je gaat in de aanval. Stel nou eens voor dat je het koninkrijk van God wil verkondigen. Als soldaat in het leger van de Heer. En je krijgt klap op klap toegediend. Denk ik, heer, wat is er toch al niet aan de hand? Ik denk dat er iets aan de hand is in Israël... waardoor het niet werkt. In Samuel 4, vers 3... Toen het volk in de lege plaats terugkeerde... zeiden de oudsten van Israël... Waarom heeft Yahweh ons heden... de nederlaag laten leiden tegen die Filistijnen? Een vraagteken. Dus de leiders van Israël stellen nu de vraag... Nou zeggen ze, laten we de Ark van het verbond van jou nemen. Laat hem uit Silo halen. Zodat die midden onder ons komen. En ons verlossen uit de macht van onze vijanden. Vind je het geen mooie oplossing? Denken ze: gaan we die ark van God halen? Daar zit, wat zit er ook weer in? Ja, dat dachten ze wel, hè. Maar er zit er natuurlijk helemaal niet in. Er zit geen magische kracht in. Wat zegt u? Tuurlijk, de Torah zit erin. En dat is heilig. Want op grond van de Torah is het verbond van God gemaakt. Iemand die zich aan Torah houdt, zelfs als die fouten maakt, mag die nog beleden. En dan wordt hij door het offer van Yeshua hersteld. En dan ziet God hem weer als een rechtvaardiger. Dat geldt voor Israël, geldt ook voor ons. Zij denken dus, laten we de ark van het verbond halen, want daar zit de wet van God in. Dan tillen we hem op en dan gaan we op die vijanden af. Dan moeten ze wel uiteindelijk verslagen worden. Want ze in ons midden, onder ons komen en ons verlossen uit de macht van onze vijanden. Helaas. Daarop zond het volk bericht naar Silo. Zij brachten vandaar de ark van het verbond. Moet je kijken hoe vaak dat voortkomt. Ark van het verbond. Ark van het verbond van Yahweh. Van Yahweh. Ark van het verbond Gods. Ja? Kom zomaar even een paar keer achter elkaar. Het gaat om de ark van het verbond. Als je je niet aan het verbond van Abba Yahweh houdt. Ga dan weten dat je een verliezer gaat worden in je strijd. Als de goddeloosheid blijft zitten in het hart van kinderen van God... die gekocht en betaald zijn door het bloed van zijn eigen zoon... en je gaat willens en wetens het gebod van God overtreden... hoeveel genade kun je dan nog verwachten? Dat klinkt een beetje moeilijk of vervelend. We hebben toch een genadige God? Ja, vanwege zijn grote genade en het offer van zijn eigen zoon schenkt u uw vergeving. Maar als je vol hart in het kwaad, hoe vaak moet je sterven stellen voor u? Dus let altijd op waar we aan het doen zijn. Zeg niet zomaar: oh, we vegen het gebod van God aan de kant, of we kunnen zomaar uh, boos en lelijk doen tegen onze naaste of kwaad van hem spreken, het is het ergste wat er is. Kwaad spreken is duivels. Hij zond het volk bericht naar uh, Silo. Ze brachten vandaar de ark van het verbond van Yahweh, de heerscharen. Daar is het op de Gerabstroom zit u, daar waar bij de Ark het verbond Gods de beide zonen van Eli, niet? en Pidias. Oh ja, natuurlijk, dat waren die twee priesters in de tabernakel. Dus ga je vragen om de Ark? Wie gaat hem tillen? Die twee priesters, die gaan erachteraan hollen om zo met de Ark in het midden de strijd te winnen tegen de Filistijnen. Wat denkt u gaat het lukken? Echt niet waar. Je kan die Ark wel meenemen, maar dat wil niet zeggen dat God in je midden is. Andere vraag. Is God eigenlijk wel in de tabernakel? In het allerheiligste? Zou die dan wel bovenop die engelen rusten ofzo? Weet u wat er vereerd wordt in de tempel? In het diepste van de tempel. De naam van Yahweh. Daar wordt dus zijn naam vereerd. Maar Yahweh is zo groot. Hij is geest. Hij is al ontegenwoordig. Wie zal van mij een huis bouwen, zegt hij, waar ik in kan wonen. De hele aarde is de voetbank van mijn voeten, waar hebben jullie het over? Maar de naam van Yahweh wordt verheerlijkt in zijn tempel. Wij zijn ook de tempel, weet u het nog? Met elkaar vormen we het lichaam van Yeshua. Wij zijn het hart van vader. Vanuit ons hart kunnen we vader aanbidden en eren. Door te hoorzamen naar vader en naar de zoon. Dus je moet zowel vader hebben als zoon. Dit nu is het eeuwige leven, zegt u het maar... Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven. Ze u kennen de enige waarachtige God. En Yeshua, die gij gezonden hebt. Hij is de zoon van God. Leuk is dat, hè? Een herhaling van zetten. Zodra nou die ark van het verbond van Yahweh in de lege plaats kwam. hief geheel Israël een gejuich aan. zo luid dat de aarde dreunde. Ik zou bijna zeggen: zullen we het mee gaan doen? Hè? Maar het hoeft niet. Maar ze schreeuwden zo hard en ze begonnen te dansen en te springen... dat de aardoppervlak ging heen en weer. Dat zelfs die Filistijnen die een paar kilometer verderop in slagorde liggen... die zeggen, wat gaat er nou gebeuren in Israël? Wat is er nou toch gebeurd? Echt waar. De aarde dreunde en geheel Israël had een gejuich. Had het zin, dat gejuich. Ze stonden niet in de wil van Abba Yahweh. Hij heeft nooit gezegd, haal die ark maar. Ze hadden die ark helemaal niet nodig, die moest in de tempel. Als ze in de waarheid gestaan hadden en in de waarheid geleefd hadden, dan hadden ze maar hoeven te gaan lopen met tien man, dan hadden er duizend op de vlucht gegaan. Hadden ze met honderd man gelopen, hadden er tienduizend man gevlucht. Eén keer je neus ophalen. ja, dan, dan was weg. Echt waar. Israël heeft nooit hoeven te vechten. Israël moest gewoon zijn land gaan innemen. Maar zouden ze gehoorzaam zijn, dan is hij degene die strijdt. Echt waar, onthoud het maar goed. De Filistijnen die dat gejuich hoorden zeiden, wat betekent dat joh, dat luide lu gejuich? In de lege plaats van die Hebreeërs? Zie je? Toen zij vernamen dat de ark van Yahweh in de lege plaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Dus het had wel indruk op die Filistijnen. Waarom denk je nou dat dat zo indrukwekkend is? Als de Filistijn hoort tot de ark van God naar binnen komt. Zij hebben nog herinneringen aan hoe dat volk uit Egypte gekomen is en door de woestijn is getrokken, 40 jaar. Hoe ze dat land in bezit hebben genomen. Denken, oh, dan krijgen we te maken met die God. Hadden ze het natuurlijk eerder moeten bedenken. Maar goed, het zei zo. God is in de lege plaats gekomen. En zij zeggen, oh, wee ons, wee ons. Want zoiets is nog gisteren, nog eergisteren geschied. Heel bijzonder tot ze hem uit de tempel halen... en tot ze die ark van God in het leger nemen. was nog nooit gebeurd. In de hele geschiedenis niet. Ook niet in hun strijd tegen de vier steinen. Ze hadden nog nooit de ark van God meegenomen. was ook niet nodig geweest. Wee ons. Wee ons. Samuel 4, vers 8. Wie redt ons uit de macht van deze geweldige God? Dit is dezelfde God die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Ik zal u niet vragen welke tien plagen het waren. Die Filistijnen krijgen maar één goede plaag te ervaren. En ik denk niet dat je die graag wil hebben. Ze krijgen bulten en builen, dat ze weten niet waar ze moeten zitten of moeten staan. Ze kunnen elkaar niet aanraken. Als je je voet verzet, dan sta je op je eigen builen. Dat is een probleem. Nou, ze hadden het al begrepen, want toen ze de ark van God zagen, toen dachten ze aan de Egyptenaren, wat God daarmee gedaan had. Nou zeggen ze tegen elkaar, grijp moed, zijt mannen, gij Filistijnen, opdat gij geen slaven van die Hebreeën wordt, zoals zij van u geweest zijn. Dus die Hebreeën die waren slaven van die, van die Filistijnen. Begrijp je het verhaal? Grijp nou moed, wees nou kerels, gij Filistijnen, opdat je geen slaven van die joden gaat worden. Zoals u, zij van u geweest zijn. zij mannen en strijd. Nou, ze hadden het echt een beetje dun in de broek. Maar daarna krijgen ze ook nog bult bij. Toen streden de Filistijnen. Hé, hey, wat staat er nou toch? Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen tent en de slachting was zeer groot. Van de Israëlieten vielen er 30.000 man voetvolk. Kunt u voorstellen, 30.000 lijken in de woestijn? Dat is pas treurig, triest en huilen. Wie heeft ze nou toch misleid, om tegen een horde Filistijnen te strijden, die ze alleen maar door de neus op te halen hadden kunnen verslaan? Maar Israël leefde in goddeloosheid. Er was geen recht in Israël. Ze hadden priesters die niet te pruimen waren. Mozes heeft het volk Israël mogen uitleiden uit Egypte. Hoeveel zijn er aangekomen? Gut, gut, die Mozes is ook niet echt een leider hoor. Anders leid je toch dat hele volk naar het beloofde land. Nee, het heeft niks met Mozes te doen, maar met volk. Ze hadden gehoorzaam moeten zijn aan wie? Ja, aan Mozes. Want wat God gezegd heeft, staat die Mozes. Als iemand denkt te kunnen zeggen, ja Mozes zegt dat wel. Maar ik doe het niet. Heeft hij een probleem? Is hij rebels? Alleen vele mensen snappen het niet. Nou de Heer overziet de tijd der onwetendheid, zegt hij in die handelingen. Maar predikt heden dat de mens zich moet bekeren. Waarnaar? Naar Torah en profeten. Een vreugde om in die wegen te wandelen. Er vielen 30.000 man, voetvolk. Hoeveel hebben die niet nodig om al die mannen te begraven? Het is triest. Ook werd de ark van God buitgemaakt. De beide zonen van Elie, die goddeloze priesters, ze vonden de dood. God die weet ze te vinden. Hij had het al vorige keer gezegd, weet u nog wel, in de prediking. Die mannen die zouden niet met rust gelaten worden. Ze zouden geen nageslacht verwerven. Dus Elie kreeg vanwege die twee goddeloze zonen geen nageslacht. Het is op. Wat is mooier voor een koning of een, voor een man om nageslacht te hebben, dat hij zijn nazaat ziet gaan? Wat een zegen van God. Je hebt maar één zoon nodig om een heel nageslacht te krijgen. Of niet een pineharts vinden de dood. Maar ze hadden de ark van God hadden ze buitgemaakt. Dit is hem. Als je hem nog nooit dichtbij gezien hebt, ik kon hem niet verder vergroten, dan heb je hier de ark van God. We hebben even de twee tafels eruit gehaald om te zien dat de tien geboden op gegrift staan. Eén ding klopte niet. Die tien geboden die staan op twee kanten van de tafel. Wist je dat? Want hij was van voor en van achter is die beschreven. In de ark de tien geboden. Deze ark is buitgemaakt. Het allerheiligste wat in de tabernakel stond. Er gebeurt nog iets. De schoondochter. De vrouw van Pinaas. Ze was zwanger en zou spoedig baren. Toen ze dat bericht vernam dat de ark van God buitgemaakt was... en dat haar schoonvader... En haar man gestorven waren, dus de ark van God, schoonvader en haar man. Krompt ze zich en baarde, want de weeën overvielen haar. Vrouwen kunnen dit zich voorstellen. Door schrik, wat er ook gebeurt, dan gaat alles voortijdig. Toen zij op sterven verlacht, het is geen kleinigheid hoor, wat haar treft, noemt ze haar jongen Ikabot. En het woordje Ikabot betekent weg is de eer uit Israël, want de ark gods is buitgemaakt. Wat zit er in de ark gods? Is dat de hele Torah? Nee, de tien woorden die een samenvatting zijn van de totale Torah, de basis van Torah. Dat noemt hier de tekst de eer uit Israël. Als we nou maar van de tien geboden er negen willen houden, alleen van die Sabbat zeggen, laten we het op zondag doen dan verkracht je gewoon één gebod uit de wet en daarmee vernietig je de gehele wet. Je kan niet zeggen, ik haal een komma of een punt weg uit de Torah. Onmogelijk. Zo heeft vader het gezegd en zo zal het gaan. De eer is weg uit Israël. Als de kerken denken dat ze Israël zijn, of een vervanging van Israël, wat ze ook bedenken, en ze gaan uit de Torah een gebod halen, hoe gaat vader daar dan mee om? Dan kom je dan ook voor de poort. En dan zegt hij, die ken je helemaal niet. Ja, ik heb al uw geboden onderhouden. Hij zegt, ken je helemaal niet. Wetteloos. Torahloos. Weg is de eer uit Israël. Het hebben van Torah, moeder en zuster. En het leven naar Torah is de eer van ons leven. Er is geen grotere eer dan te leven naar de Torah van Abba Yahweh. Durf je de aanbod te zeggen? Ik weet als het moeilijker wordt, maar je moet zeggen, dit is de eer van Yahweh. Deze weg willen we wandelen. Ook al kost het strijd, ook al gaat je familie over de nek van je, of wie dan ook. Doe wat in Torah staat, want de ark gods, dat is de eer. Als de ark opzij wordt geschoven en je gaat je eigen regels invoeren, dan heb je de eer van God buiten je leven geplaatst. Die eer van God in dit geval was eigenlijk de, de ark des verbonds. Weg is de eer uit Israël. De Filistijnen hadden de ark gods buitgemaakt, haar naar Eben naar Ezen, naar Asdot gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark gods, brachten hem naar de tempel van Dagon, zetten haar neer naast Dagon. Dat is toch wat? Als wij nou de Torah die God geeft aan Israël nemen, en we gaan daar zitten rommelen, doen we dan in hetzelfde. We gaan hem in een heidens, hè? sorry voor het christendom, maar er zit zoveel heidens in het christendom. Al in de feesten van kerstfeest, pasen en al die feesten die gevierd worden, die zogenaamd afgeleid zijn van de Bijbelse feesten. Ze zijn ook afgeleid, maar ze zijn niet de Bijbelse feesten. Lieve mensen, dan ga je te biecht in de tempel van Dagon. Je kunt nooit de feesten van God stellen buiten zoals God het wil. Ze brachten de tempel van, in de tempel van Dagon en ze leggen het naast Dagon. Er zijn mensen die het woord van God op de katheder leggen en ze verkondigen de kromme dingen uit. Nochtans, God overziet de tijd van onwetendheid, maar komt een moment dat u binnenkomt lopen en zei, zal ik eens vertellen wat er in Gods woord staat? Toen de asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, da, zei Dagon was op zijn... Ik hoor iemand lachen... Voor hun is dat uh, godslastig hoor. Als je gaat zitten lachen bij die man van Asdod. Ja. Geweldig hè. Echt waar. Ik wou als ze er een foto van gemaakt hadden. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden. ziet Dagon was op zijn gezicht der aarde gevallen. Voor de ark van Abba. Yahweh. Ja, Daar moest hij voor buigen. Niet uh, goedschiks, dan kwaadschiks. Zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Ja, dat ik we een afgod. Die moet je... Oh, ja, onze God hoeven niet te tillen. Maar goed, wilt u het volgende zien? Oh, ja, het is inderdaad. Uh, <laughs> zo lag Dagon. Weet u dat Dagon een vissengod is? Kijk, hij de staart. Hij heeft ook een speciale hoed op. Kent u deze hoed? Nee, dit is geen hoed hoor. Hij heeft een bepaalde hoed en dat is zo'n uh, zo vissenmeter, zo'n meter, net als Sinterklaas. Alle Sinterklaasen dragen meters. Ik denk dat dit heel erg is voor die mannen. Je god wordt op een enorme wijze onteerd en er is geen mensenhand aan te pas gekomen. Ze gaan verder, want ze hebben dat beeld natuurlijk overeind gezet. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van Jame. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handjes lagen afgehouden op de drempel. Slechts de romp was nog over, dus dat is de tweede keer dat het gebeurt. Oh, daar heb je hem weer. Zie je? Inderdaad, zijn nek is gebroken, zijn armpjes zijn eraf. Het is één probleem geworden. Daarom treden de priesters van Dagon en alle die de tempel van Dagon binnengaan niet op de drempel van Dagon, de asdot, tot op de huidige dag. Dus omdat Dagon gevallen is, zijn handjes op de drempel lagen, gaat er niet ene asdot niet meer op de drempel van de tempel staan. De afgrootere is nog steeds. Ik heb gisteravond Google ingedrukt en ik heb Dagon nou, je wil niet weten hoe Dagon nog geëerd wordt. In het satanisme, er zijn zoveel groepen die Dagon nog aanbidden. Je denkt, nou wij zijn er wel wijzer geworden. Nou, echt niet waar. Er zijn nog steeds mensen die hem als God aanbidden. En als je dan nou naar de plaatjes kijkt die erbij horen, zeggen je, jongens wat een dwaasheid. Zwaar drukt de hand van Yahweh op Asdod. Wie was Asdod ook alweer? Filistijnen. Zwaar drukt de hand van Yahweh op de Filistijnen. En hij verbijsterde hen. Weet u wat verbijster is? Totaal niet meer weten waar je staat. Er komt iets over je heen. Je links kijken helpt niet rechts niet. Vluchten kan je niet meer. Niet achteruit, niet vooruit. Er gaat iets gebeuren met je. Hij verbijsterde hen. Hij sloeg hen met builenpest. Zowel Asdot als het hele omliggende gebied. Hij verklaart het hele gebied de builenpest. Dat doet geen Egypte, geen Israëliet. Het is een strijd die Abbejawe strijdt. Weet u wat er dadelijk gebeurt aan het einde van de tijd? Echt waar. We gaan precies dezelfde eindtijd in. De Heere God zal ons bewaren, maar de goddelozen zullen dus geraakt worden met een soort builenpest. Als je openbaringen leest en de profeten wat ze over de eindtijd zeggen... dan zou je maar liever gewoon een, een, een liefdevol kind van God zijn... en tot je niet onder zijn oordelen hoeft te vallen... Toen namen de mannen van Asselt zagen dat de zaken zo stonden. Hoezo? Met al die builen die ze hadden. De ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven. Want, hadden ze wel door, zijn hand is hard tegen ons. En tegen wie? Tegen onze God, Dagon. Als je afgoden dient, wat geen goden zijn, heb je maar één tegenstander. Dat is God zelf. En ik denk wel eens een keer de dienaren van een afgod... die worden zo onder druk gezet door die afgod. Het is helemaal geen vreugde om een afgod te... Van afgoden mag helemaal niks, wist je dat? Afgoden hebben allemaal regeltjes. Onze vader zegt wat goed is. En wat ten leven is. Maar wat die afgoden leren, dat is er eigenlijk ten verderven. Dus je kan van een afgod niks goeds leren. Er is maar één god die zegt, zo is het en zo zal je leven. Dat is onze god Abba Yahweh, die ons door zijn zoon Yeshua... ...het leven heeft geschonken... ...en wat we nu al ingaan door in geloof te leven. De mensen zullen aan u zien waar het Koninkrijk van God is. Daarop riepen ze de, al, de stadsvorsten, de Philistijnen, bijeen... ...en ze zeiden, wat zullen wij doen met die ark van de God van Israël? Kijk eens, het komt even vier keer voor, een paar keer. Wat zullen we nou doen met die ark van de God van Israël? Nou, zeggen ze, de ark van de God van Israël... ...moet naar een Gat worden overgebracht. Slimme jongens, want ze denken, nou, ik woon hier... Weet je, breng die ark maar naar gat dan kunnen die de te krijgen. Ja, daar gaat het toch om niet. Nou, zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen over naar gat. Ik denk zo, dat helpt. Maar nadat zij haar overgebracht hadden, trof de hand van Yahweh de stad met zeer grote verwarring. Hij sloeg de bewoners van de stad klein en groot, zodat ze ook de builenpest kregen. Nou, die ark hoef ik hier niet te hebben. En zo wordt hij doorgeschoven. Van Piet naar Jan en naar Kees. Maar niemand he, wil dat ding meer hebben. Israël hoeft niet te strijden om de ark van God terug te krijgen. Ze gaan hem dadelijk terugbrengen. En heel netjes. Een nieuwe kar. Orsen ervoor. Heel zachtjes gaat hij daar naartoe. God zorgt voor zijn eigen zaken in deze. We gaan het allemaal niet uitleggen. Maar dat gebeurt dadelijk. Toen zonden zij de ark van God naar Ekron. Maar zodra de ark Gods in Ekron kwam... jammerden de Ekronieten. ja. Zij brengen de ark van de God van Israël tot ons, om ons en ons volk te doden. Er zijn allemaal Filistijnen hè, die daar wonen. De ene Filistijn brengt de ark naar de andere Filistijn. Huh? Zij riepen daarom alle stadvorsten van de Filistijnen bij elkaar en zeiden... Zend die ark van God van Israël weg. Laat ze terugkeren naar haar eigen plaats, opdat zij ons en ons volk niet doden. Dat had gebeurd. Want in de hele stad heerste een dodelijke verwarring. De hand Gods drukte daar zeer zwaar. Als ik dat lees hè, over die hand van God, hebben jullie de hand van God wel eens zwaar op je leven gehad? Dan niet? Jullie niet? Ik wel. Als je een zondig leven leidt, dan kom je op een moment dat je er niet meer kan. Ik ga ik kapot van. En er komt een moment, zegt, Oh mijn God, help me toch! Ik ben het wel niet waard. Oh mijn vergeef me zonde! Net zolang dat er iemand bij je komt om de evangelie te verklaren. Dan denk je, oh, vergeef God mijn zonde. Dus de weg die de Filistijnen gaan, eigenlijk zou elk mens die weg moeten gaan. Want je moet vernederd worden voor het aangezicht van God tegen wie je zo gerebeleerd hebt. En dan denk ik dat hij met de wereld nog milder is als met Gods kinderen. Die een verbond met God hebben gesloten, gekocht en betaald zijn door het bloed van Yeshua. En dan nog gaan rotzooien langs de kant van de weg. Het kan helemaal niet. Iemand die gekocht en betaald is door het bloed van Yeshua, is het eigendom van vader. Je bent het eigendom van vader. Wandel dan ook als koninklijke kinderen. Amen. Want anders gaat de hand van God heel zwaar op je drukken. Je moet maar eens lelijke woorden tegen je eigen vader zeggen. Hoe zou je vader reageren? Beledig je eigen vader nou eens. Erwaar waar, als er in het huis de regel is dat je je voetjes veegt op het matje. Moet je eens proberen door te lopen als kind. Hé, hey, zet die terug. Wat zie ik heb je voeten niet geveegd. Nou, je vliegt terug naar het matje. Ja, papa. Nou, dat is maar zo'n klein dingetje. Hè? Maar zo gaat het in het Koninkrijk van God ook. Er zijn gewoon regels in het Koninkrijk van God. De mannen die niet gestorven waren, werden met builen geslagen. Dus alles wat nog in leven was. Zodat het gejammer van de stad tot de hemel toe gaat. Dus niet Israël, hè? Filistijnen. Om de zaak af te sluiten, anders wordt het te lang. We gaan de volgende keer mee verder. Dit is hun allemaal overkomen, broeder en zuster, tot een voorbeeld voor ons. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Hé, hey, dat zijn wij ook. Wie denkt het dat we niet aan het einde van de eeuwen zitten? Dus het zijn voorbeelden die we moeten lezen, die we moeten horen. We moeten gaan zien hoe dat in ons leven past. Hoe moeten wij ons nou richten zoals God het wil? Wordt gehoorzaam aan Torah en profeten. Aanvaard Yeshua als de enige ware zoon van God ja, die voor onze zonden heeft betaald. Die door zijn rechtvaardige leven de dood heeft overwonnen. Yeshua is de enige die opgestaan is uit de dood en die nooit meer zal sterven. Wij zullen dus met hem sterven en opstaan uit de dood. Dat beleiden we in de doop. Volgende week sabbat hebben we doopdienst met vier broeders en zusters. Gaan we lekker naar het zwembad toe. Gaan we zien hoe ze een verbond sluiten met vader. Hoe ze sterven in het water. En dan ineens plotseling als een foetus naar boven komen. En dan kunnen we juichen. hebben we een nieuw leven. Precies hetzelfde. Mooi hè? Het is ons... Een voorbeeld, het is onze waarschuwing, want het zijn onze mensen, wij zijn het, die in het einde van de eeuwen leven. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Wie van u kan dan nou nog zeggen, ja het was zo zwaar, ik kon er niet tegen op? Gaat niet. Er is nooit een excuus voor de zonde. Als u de zonde bedrijft, is het de geest van God die bij u is en zo even zachtjes aantikt. Dan weet je altijd dat het fout gaat. Ja, ja, ja, ik heb het ooit al gehoord, maar ik doe het toch. En dan gaat het verder. Net slang tot het punt dat je de zonde doet. Niemand zondigt. Of je moet het echt nooit geweten hebben. Dan is het zonde in onwetendheid bedreven. En daar was in Israël een offer voor. Elke dag werd er een offer gebracht voor de zonde in onwetendheid bedreven voor Israël. Maar wee, als je weet wat je doet. Is er eigenlijk wel een offer voor een zonde die je willens en wetens doet? Goeie vraag om over na te denken. Dus alles wat we willens en wetens doen, ligt heel gevoelig als het gaat om zonde. Broeder en zuster, geen bovenmenselijke verzoeking hebben we te doorstaan. God is trouw. Hij zal niet gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden. Dus er is geen verzoeking boven uw vermogen, want God zegt... Daar zal ik voor zorgen. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij er tegen bestand zijt. Zodra de verzoeking op uw weg komt, zit vader te kijken. Zo. En dan zegt hij tegen Gabriel, kijk, kijk, kijk hij, er komt verzoeking op Willem op. We gaan eens kijken hoe die staande blijft. Oh, zegt Gabriel, dat is een makkie vader. Hij is door Yeshua gekocht en betaald, die overwint. Begrijpt u? Het is maar een plaatje. Hè? Maar vader ziet... ...wat er gebeurt in ons leven. Moet je nou bang worden? Echt niet waar. Maar wel, vrees God en geef hem eer. Amen? Vrees God en geef hem eer. Daarom dan mijn geliefde, alstublieft ontvlucht afgoderij. Afgoderij is alles waarvan God zegt dat je het niet moet doen. Of wat God zegt, je moet het zo doen en je doet het anders... Alles wat anders is dan wat Abayane gezegd heeft, is in uw handelwijze afgoderij als hij het anders doet. Zie af, ontvlucht de afgoderij. Broeder en zuster, ik wens u een salat shalom. Tot u in vrede deze dag doorbrengt. Tot u kennis maakt met elkaar. Tot u de gasten knuffelt. geeft ze te eten en te drinken. En laat het een feestvreugde voor u zijn. Amen.